P-Uur Het NOS-journaal. Mark Visser. PVV-leider Wilders was het eens met de miljardenbezuinigingen... maar kon het katshuispakket niet door zijn fractie krijgen. Dat heeft VVD-onderhandelaar Blok gezegd in het tv-programma Buitenhof. Blok zegt dat Wilders in zijn fractie onder druk is gezet om het pakket te verwerpen.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 Wilders zei gisteren dat vooral AOW'ers de dupe zouden worden van de bezuinigingen... en sprak ook toen over een dictaat van Europa. Blok bestrijdt dat. Hij zegt dat de onderhandelaars de lonen wilden bevriezen... en dat de mensen met AOW zouden worden ontzien. Ten westen van Amsterdam is het treinverkeer weer voorzichtig op gang gekomen. Er rijden weer mondjesmaat treinen. Maar er kan nog geen gebruik worden gemaakt van het spoor... waarop gisteren twee treinen op elkaar botsten. Een van de treinen, een sprinter, is inmiddels weggesleept. De Intercity is door een locomotief 200 meter weggesleept. Verder ging het niet omdat de trein instabiel was. De trein moet worden verstevigd. Hoe lang het duurt voor er weer volgens het spoorboekje kan worden gereden... is niet duidelijk. En ook is nog niet duidelijk hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden.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 Het weer dan. Vooral in het zuiden en oosten stevige buien. Waarbij ook hagel en onweer mogelijk is. Het is ongeveer 12 graden. Morgenochtend vooral in het noorden een bui. In de middag gaat het vanuit het zuiden regenen. En het wordt dan ongeveer 13 graden. A en de B- verkeersinformatie. Viel op de A1 vanuit Amsterdam. Tussen Diemen en Muiden staat 3 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. Tussen Reewijk en Nieuwerbrug daarom 2 kilometer.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 Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur en we zitten mutjevol. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie en allemaal topclubs die in actie komen. Een of anders Feyenoord, het speelt in Den Haag tegen ADO Ronald van der Geer. En Feyenoord blijft in de race om de tweede plaats. Met nog 12 minuten te spelen staat Feyenoord namelijk op een comfortabele 2-0 voorsprong. Een paar minuten geleden de tweede Rotterdamse goal gemaakt door Fernandes. Een aanval onderbroken van Aden Den Haag. Snel gecounterd via een lange bal van Leerdam. Fernandes kon richting Coutinho en maakte het af. 2-0 dus de voorsprong voor Feyenoord. Zo moet we om half drie beginnen AZ tegen VVV en PSV tegen NEC. En wat te denken van de wedstrijd om half vijf. Koploper Ajax tegen FC Groningen. Er is ook heel veel andere sporten. Ik meld u ook, zo hoorde u net in het nieuws. ...dat om kwart over twee ook live te volgen is hier in NOS... ...langs de lijn de persconferentie in Amsterdam... ...naar aanleiding van het treinongeluk gisteren NS en ProRail... ...geven die persconferentie samen om kwart over twee live op deze zender. En allemaal andere sport natuurlijk, wat te denken... ...bijvoorbeeld van de wielerklassieker Luik Bastenaken Luik, gaan we ook ieder jaar weer voor zitten, Rio. Zeker, het is rustig aan de finish hier. Weer rustig, want zojuist werd een uh, totaal door het lint gaande man gearresteerd. Door zes politiemensen doken bovenom. Dat was nog het meest opwindende moment eigenlijk van deze dag. En in de koers is het eigenlijk ook rustig. We hebben een kopgroep van zes man. Twee Italianen, twee Belgen, een Duitser en één Nederlander. En die Nederlander die heet Reinier Honig. De voorsprong van de kopgroep op het peloton. 6 minuten, 45 seconden. Inmiddels gestart de omstreden Formule 1 van Bagherijn. Hans van Loosenoord. Ja, en de coureurs kunnen alleen maar denken aan het werk dat ze op dit moment doen. Net over het rechte stuk geweest. 300 kilometer per uur gaat het daar. En het is Sebastian Vettel die aan de leiding gaat. De wereldkampioen voor het eerst dit seizoen gestart van pole position. Nu op kop. Gevolgd door Lewis Hamilton, Mark Webber, Roberto Grosjean. En op de vijfde plek is het Alonso. volgen vanmiddag de hockeycompetitie. We zijn bij Indoor Brabant. En er zijn twee bekerfinales bij het volleybal Maarten tip waarvan de eerste nu loopt. Hè? Dat is de finale tussen de, van de mannen, tussen de mannen van Orion en die van Zwolle. Orion is huishoog favoriet, want is ook de kersverse landskampioen. Maar het is 1-1 in sets, dus Zwolle doet het helemaal niet onaardig. We zijn bezig in de derde set op dit moment. Daar drie puntjes los, Orion 13-10. Ja, onmiskenbaar natuurlijk Paul Weller Jam yeah, met The town called Malice. Niet ineens. alleen in Nederland na de ontknoping van het voetbal. Ook in Engeland vanmiddag weer. Eerst speelt Manchester United tegen Everton. Kwam net op achterstand via Jelavich. En twee minuten later maakte Rooney de 1-1. Er zijn daar 40 minuten gespeeld in Manchester. Gisteren vanaf z Twente, wat gelukkig van Excelsior... staat Ado dus tweede in de competitie. Maar Feyenoord ja, kan daar vandaag wel overheen. Keurig tweede worden achter AX. Want winnen van Ado, dat zit in de pocket, hè Ronald? Ja, het is 2-0 en Ado heeft zich in deze brunchwedstrijd... een beetje de rol van slappe thee laten aanmeten. begon wel aardig, maar eigenlijk was na vijf minuten... de Haagse koek wel op en was Feyenoord hier en meester. Alleen het verzuimde het elftal van Ronald Koeman... om de kansen die gecreëerd werden ook daadwerkelijk te benutten. Dat gebeurde uiteindelijk kort na rust, terwijl Amadi... Nu Schiet El Amadi met de bal in de handen dat terecht komt van Coutinho. Een minuut naar rust was daar de openingstreffer van Ruben Schaken. En dus een minuut of tien geleden de tweede treffer van Feyenoord. Gemaakt door notabene Hagenaar Fernandes. Die dus de Zieke Guidetti in de spits bij Feyenoord vervangt. Hij wordt eigenlijk nauwelijks gemist. Want als je ziet met welke resultaten Feyenoord straks naar huis kan, dan is dat alleen maar prima. En is er dus geen schade opgelopen. In een papier, altijd op papier altijd lastige wedstrijd. Ja bij ADO Den Haag het begon dus heel. Aardig. Het heeft uh, inmiddels ook een paar keer gewisseld, maar het zet weinig zoden aan de dijk. Ik had eigenlijk alleen een uh, idee bij de 1-0 of na de 1-0 dat uh, nou ja, Den Haag iets beter in de wedstrijd begon te komen. En ook elk geval af en toe zijn duel won, en dat was al lang geleden. Maar uiteindelijk kreeg het dus de deksel op de neus met die uitbraak van uh, Feyenoord. Nadat de Vrij een aanval van uh, Den Haag uh, onschadelijk maakte. En direct via Leerdam en de lange bal Fernandes... Uh, omschakelde. En daar, dat betekende dus de 2-0 voor Feyenoord. Wel schade opgelopen, want El Amadi kreeg een gele kaart na een overtreding gemaakt op Lex Immers. En dat betekent dat El Amadi volgende week er niet bij zal zijn bij het helftal van Ronald Koeman. Balbezit voor ADO Den Haag. Dat het wel probeert, maar vandaag gewoon niet bij machten is om ook maar iets te creëren. Ik denk niet dat Erwin Mulder echt veel reddend moest optreden. Nu wel. Op een lange bal vanaf de linkerkant krijgt hij maar half weg. Mike van Duinen dan in het strafschopgebied van Feyenoord. Maar een over macht van Rood-Witte. Tegen één man in het groen-geel En dat kan die dus nooit winnen. En weer een lange bal van de Vrij. Nu richting Fernandes. Randschafs op gebied. Breed leggen Cissé. Over. En niet de derde voor Feyenoord. Wat een kans om die wedstrijd nu definitief in de pocket te schieten. want door Den Haag scoorde dit seizoen zeven keer in het, uh, ja, de Haagse kwartiertje. Maar ik zie de ploeg dat vandaag niet doen. En Feyenoord verzuimt dus om de derde te maken. Weer een uitbraak. Weer de Vrij aan de basis eigenlijk van deze counter. Want hij is het die direct met de Bal naar voren. Fernandes aan het werk zet aan de rechterkant. Die behoudt het overzicht. Maar Cissé doet dat niet. Als hij helemaal vrij staat op de rand van het zafstopgebied. Oog in oog met Coutinho. Gaat de bal hoog over de Haagse goal. Nee, Feyenoord doet het goed. Wint met 2-0. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Gaan ja, maar weer wielrennen. Gio Lippens, Luik, Basse, Naak, Luik. Is al een tijdje bezig. Maar het moet nog beginnen. Het moet nog beginnen. Aan de andere kant, uh, Leiden. Het Leiden is wel al begonnen. Dan heb ik het over het lijden met lange ei, want uh, de renners die rijden opnieuw. Uh, want dat is dit hele seizoen eigenlijk al zo'n beetje het geval. Rijden ze onder hele slechte omstandigheden over de wegen. Natuurlijk eerst naar het zuiden richting Bastogne en dan daar weer keren en weer naar het noorden rijden. Maar uh, de omstandigheden zijn echt uh, bar en boos. Uh, we hebben een gaatje of acht, denk ik. Af en toe dan regent het, hagelbuien zelfs tussendoor. En dan heel af en toe dan piept de zon er even door het Wolkendek heen. En dan krijg je weer van die, van die hele harde ja, lichten op, op de koers. Het ziet er allemaal behoorlijk spookachtig uit moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk niets vergelijkbaar met die zegentocht in de tijd van Bernard Rino in de sneeuw door de Ardennen. Want toen kwamen er inderdaad niet meer dan 20 man zo'n beetje over de finish. Dat was natuurlijk een legendarische uitvoering van Luik Bastenakeluik. We kregen al vroeg in de wedstrijd drie leiders. Dario Cataldo, een Italiaan van een Belgische ploeg. Omega Pharma Lotto. Dan Simon Geske, de Duitser uit de Nederland onze Argo Shimano-ploeg en Kevin Issta, een Belg van Accent, een kleine ploeg. Zij werden op een gegeven moment uh, weer bijgehaald door drie andere mannen... door Reinier Honig, Gregory Habo en Alessandro Bazzana. Dat zijn de zes koplopers die we hebben. En ze hebben op dit moment zes minuutjes voorsprong. We verlaten even de sport. We zijn het al om kwart over twee. Dat zal ieder moment gaan beginnen. Wordt er een persconferentie gegeven door NSM ProRail in Utrecht... naar leiding van het treinongeluk gisteren in Amsterdam. Karen Albers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We gaan nu luisteren naar Bert Meerstad... president-directeur van de NS, en Marion Goud van Sinderen... president-directeur van ProRail. Ja, uh, laten we even meeluisteren. ...veel vragen zijn over de oorzaak en de toedracht van de aanrijding. Die zijn er bij ons ook. Op dit moment doen alle officiële onderzoeksinstanties... onderzoek naar de toedracht en de oorzaak. En ik vraag u daarom ook begrip voor het feit dat totdat deze onderzoeken zijn afgerond wij hierover geen uitspraken kunnen doen. De agenda ziet er als volgt uit. Ik wil allereerst graag het woord geven aan Bert Meerstad namens NS. En daarna geef ik het woord door aan Marjon Goud van ProRail. En daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen en daarbij kunt u zich wenden tot Anne Lou van Egmond die daar de microfoon voor hanteert. Bert, mag ik het woord geven? Dankjewel, Jeroen. Dames en heren, er zijn dagen waarvan je hoopt dat je ze niet zult meemaken. Gisteren was zo'n dag. Wij maakten een van de grootste aanrijdingen van de afgelopen jaren mee. Twee treinen die elkaar op hetzelfde spoor raken, is een nachtmerrie. Helaas zijn er zwaar en lichtgewonden te betreuren. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar alle reizigers... direct betrokkenen, hun familie en onze eigen medewerkers... die dit hebben meegemaakt. Wij zijn aangeslagen door de aanrijding die gisteren heeft plaatsgevonden. Het ongeluk vond plaats om 18.23 uur tussen de Intercity-dubbeldekker... Uit Den Helder via Amsterdam naar Nijmegen. En de sprinter Light Train die om 18.20 uur uit Amsterdam vertrokken was... richting Uitgeest. Bij deze aanrijding raakte volgens de laatste informatie van de gemeente Amsterdam... op basis van de informatie van brandweer, ambulancediensten en het KLPD... 42 reizigers zwaar gewond, waaronder onze machinist van de Intercity... en 75 licht tot zeer licht gewond waaronder twee conducteurs van ons. Om negen uur waren alle inzittenden en gewonden geëvacueerd. Sommige reizigers konden op eigen kracht hun bestemming bereiken... Anderen werden opgevangen of naar het ziekenhuis vervoerd... voor nader onderzoek en verzorging. Op basis van wat ik persoonlijk heb gezien en meegemaakt... wil ik een speciaal woord van dank uitbrengen richting alle hulpdiensten... Uh, ...en richting onze eigen machinisten en conducteurs op de trein... ...die in de eerste minuten fantastisch werk hebben gedaan... ...door de hulpdiensten te alerteren en gewonden te helpen. Ik ben onder de indruk van het daadkrachtig optreden van de hulpdiensten... ...politie, brandweer, ambulancedienst, gemeente Amsterdam... ...collega's van ProRail en onze eigen wachtdiensten... Zij waren binnen enkele minuten na de aanrijding ter plaatse... voor het verlenen van eerste hulp en de benodigde coördinatie. Ik wil ook onze dank richten aan de omwonenden. Zij stonden direct klaar met onderdak, water en dekens. En we hebben bijzonder veel hulp ontvangen van de medewerkers van het woonzorgcentrum De Bocht. Dit woonzorgcentrum is naast de plaats van het ongeluk gelegen. Ze hebben direct en zonder enige terughoudendheid alle hulp gegeven... om onze reizigers op te vangen en te verzorgen. Al deze mensen, hulpdiensten, omwonenden en eigen medewerkers... maakten samen het absolute verschil. Ik ben diep onder de indruk van hun overzicht, professionaliteit en toewijding. Toen ik hoorde van de aanrijding ben ik meteen ter plekke gegaan... En ik heb de tijd gebruikt om te spreken met de direct betrokkenen en om mijn medeleven te betuigen aan de gewonden. Ik vond het belangrijk om bij de treinen te blijven tot de laatste gewonden eruit waren. Ik heb gezien dat alle betrokkenen enorm geschrokken waren, maar ze voelden zich zeer geholpen en ondersteund door de hulpdiensten en onze mensen. Rond 11 uur werd ik vergezeld door de Amsterdamse burgemeester van der Laan en door collega poreldirecteur Marion Goud. Mijn directiecollega's Engelhard Robben en Merel van Vroonhoven zijn gisteravond in het VUmc, het OLVG en het AMC geweest en hebben gesproken met gewonden en familie. Ook op dit moment zijn zij bij gewonden en familie in de ziekenhuizen. Het KLPD en andere onderzoeksinstanties doen op dit moment onderzoek naar de, aan, de oorzaak van de aanrijding. Vanwege zorgvuldigheid is het belangrijk dat zij de benodigde tijd krijgen om de oorzaak te analyseren en te beoordelen. U begrijpt dat wij als spoorsector tot die tijd niets daarover kunnen zeggen. Het spreekt voor zich dat wij alle medewerking verlenen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Spoorwegpolitie. Het is belangrijk dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben nauw contact met de minister... om haar continu te voorzien van de laatste informatie. En ik heb kort voor deze uh, bijeenkomst met haar gesproken... en ze is zeer begaan met de gewonden in het ziekenhuis. Als NS hebben wij een special care team in het leven geroepen... dat bereikbaar is via 0800 66... 77 Ik herhaal dat nummer graag nog een keer. Het special care team dat iedereen kan bellen... op 0800 6677888. 888 En wij roepen iedereen op die op enige manier betrokken was... bij de aanrijding in Amsterdam contact met ons op te nemen. Want wij horen graag of en hoe... wij iedereen persoonlijk en passend kunnen helpen. Niet alleen wij hier zijn aangeslagen, collega's uit het hele land leven mee en betuigen hun steun. Ik dank u voor uw aandacht en geef graag het woord over aan Marion Goud. Gisteren was een uh, zwarte dag voor het spoor. Een dag die mij altijd in herinnering zal blijven. Dat is iets wat ik nu al zeker weet. In eerste instantie wil ik uh, het medeleven en niet alleen mijn medeleven... maar namens alle ProRail-medewerkers medeleven betuigen aan uh, gewonden. Aan hun familie. Maar ook aan de reizigers die niet gewond zijn... maar in de trein zaten en deze traumatische ervaring hebben meegemaakt. Het eerste wat ik zag toen ik naar de plaats ging... waar de botsing heeft plaatsgevonden... waren twee treinen die... Uh, in een staat waren waarvan je al kon zien dat degenen die daarin zaten een hele ernstige, traumatische ervaring hebben meegemaakt. En dat is iets wat wij als spoor, als ProRail, als spoorsector natuurlijk nooit wil, willen dat dat gebeurt. Het is toch gebeurd. Alle hulpverleners, de teams die ik in actie heb gezien en ook gesproken, hebben zo'n professionele en rustige manier van werken laat zien waar ik heel veel bewondering en respect voor heb. En ook gisteren, allemaal en vandaag nog een keer... wil ik mijn dank betuigen aan de burgemeester van Amsterdam... Um, die zijn inzet en van zijn mensen op zo'n professionele manier... Persconferentie daar in Utrecht. Karin Albers, jij volgt hem voor ons. Uh, uh, een hoop informatie, nog eigenlijk niet uh, een aantal echt hele nieuwe dingen. Nee, nee. Nee, het is vooral het betuigen van medeleven en het uitspreken van hoe gechoqueerd ze zijn, de mensen van de NS en van ProRail, over het ongeluk. En dat ze het allemaal heel erg vinden, nou ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk logisch. Maar waar we natuurlijk eigenlijk allemaal op hoopten, is om al iets meer te horen over de oorzaak of eerste aanwijzingen. Uh, maar daar konden ze nog helemaal niks over zeggen. Er is gezegd dat er nu onderzoek wordt gedaan... Nou, dat hebben we ook al vandaag eerder op de zender natuurlijk gemeld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Men wil dat op de bodem uitgezocht hebben hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar totdat dat duidelijk is zullen ze daar niks over zeggen. Dus uh, eigenlijk zowel de NS als ProRail grijpen deze persconferentie met name aan om even goed duidelijk te maken hoe ontzettend vervelend ze dit alles vinden. En eh, als we dan naar de oorzaak kijken waar uiteraard niks over gezegd gaat worden, dat zeiden dus ze ook heel nadrukkelijk, maar kan dat nog dagen, weken gaan duren? Ja, daar durf ik niet over te gaan speculeren. Uh, dat, dat, dat, nee, ik, ik zou het niet durven zeggen. Dat, ik heb geen idee of ze heel snel aanwijzingen vinden... of dat ze dat echt een puzzel is waar ze naar moeten gaan uh, zoeken. Uh, je hebt natuurlijk ook mee te maken... dat een van de twee machinisten nog niet aanspreekbaar was. In elk geval, uh, dat is het laatste wat ik heb gehoord. Dat is de machinist van de Intercity. nou Ik heb vanochtend die Intercity zien staan op het spoor... en dan ook met name uh, de kant waar, uh, waar de botsing heeft plaatsgevonden. nou Als je die ruit zag en, en hoe het ingedigde... Was, dan kun je je heel goed voorstellen dat het ontzettend slecht met die machinist gaat. En ik kan me voorstellen dat hij op zich wel een belangrijke getuige is om te horen. Maar goed, ik weet niet of, uh, met, of zonder zijn hulp ook de oorzaak gevonden kan worden. Men zal er elk nou geval alles aan doen om zo snel mogelijk met de oorzaak naar buiten te komen. Da Karin, dank voor dit moment. Zodra er aanleiding is, komen we uiteraard terug. Maar jij blijft het voor ons volgen daar in Utrecht. En mocht er aanleiding zijn, keren wij natuurlijk onmiddellijk terug naar Utrecht. Daar waar de persconferentie gehouden wordt. Het is vijf minuten voor, half drie keer weer terug naar de sport. Naar het voetbal. Ado Den Haag tegen Feyenoord. Het stond 0-2. Inmiddels afgelopen, Ronald van der Geer? Het is afgelopen in Den Haag. ADO Den Haag heeft het in de slotfase nog wel geprobeerd. Heeft zelfs nog een doelpunt gemaakt. Is tot 2-1 teruggekomen. Uit een penalty benut door Lex Immers. Nadat Vicente een klein duwtje kreeg van Leerdam. ADO heeft Feyenoord nog wel in de slotfase met de rug tegen de muur gezet. Maar het is niet voldoende gebleken. En dus doet Feyenoord hier goede zaken. Het houdt de druk op de tweede plaats in elk geval. Het blijft in de race. Met deze lastige uitwedstrijd. En uit, in elk geval winnend af te sluiten. Het wint met 2 -1. Doelpunten zijn van Schaken en Fernandes. Immers deed dus wat terug. Maar Feyenoord uiteindelijk met drie punten in de bus naar Rotterdam. Wat een goal! De eredivisie. Fernandes, De laatste goal! Alle wedstrijden van gisteravond. Beginnend met Excelsior, Twente 0-1, rust 0-0, Chatley Heel laat in de blessuretijd zelfs. Twente op de valreep dus. De overwinning, doelpunt, viel dus ver in die blessuretijd. Maar dat was uh, geen geluk, vond Twente middenvelder Wout Brama. Van vond dat wij verdiend hebben gewonnen. Alleen richting het einde van de wedstrijd kwam Excelsior steeds beter in de wedstrijd. En wij gingen alles of niet spelen. We moesten natuurlijk winnen om uh, in de race te blijven voor Europees voetbal. Ja, en als je in de laatste minuten dan wel een goal maakt, dan kun je dat voor een beetje aan geluk wijten. Maar ook aan doorzettingsvermogen en aan kwaliteit, denk ik. Twente pakt dus de broodnodige drie punten in die spannende strijd om de tweede plaats. Trainer Steve McLaren weet alleen nog niet wat deze punten waard zijn. No one can tell, no one can predict what will happen in the next three games with ourselves. Already the season has been a roller coaster. The games are a roller coaster, up and down. So the next three games, I don't know. All I say is we have to focus on on the big one next week, Ajax, and just focus on that game, one game at a time. Chris Yves McLaren, die dus, als je het in het Engels hoort, lijkt altijd nog wel mee te vallen. Maar hij zei dat hij het zelf ook niet helemaal uh, wist eigenlijk. Hij leeft wedstrijd voor wedstrijd. En hij focust eerst. De komende wedstrijd is tegen Ajax, de big game, zoals hij het noemde. Volgende week, dus in het volgende weekend. Voor Excelsior is die competitie overigens ook net een achtbaan. Want de late tegengoal was dan ook heel zuur. Want elk puntje dat de Kralingers nu pakken is meegenomen. Excelsior trainer John Lammers. Ik vond dat wij uh, meer hadden verdiend. Maar je krijgt niet altijd wat je verdient. Dat hebben wij de laatste tijd te vaak meegemaakt. Het geeft wel hoop in de, in de toekomst. Je hebt nog drie belangrijke wedstrijden. En als je zo blijft voetballen, dan ga je vanzelf punten pakken. In het Stadion eindigt Heerenveen tegen Vitesse in 1-1. Bij de rust stond nog 1-0 door een goal van Juricic. na de rust 1-1 Havenaar.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 En uh, ja, dan hebben we nog uh, wedstrijden tegen uh, directe concurrenten. En uh, dan moet het daar gebeuren. Maar uh, het begint uh, bij Heracles En we hebben vandaag wel twee verliespunten geleden. Inval op Mike Havenaar zorgde 10 minuten voor tijd voor de gelijkmaker van Vitesse. En daar was hij natuurlijk blij mee. Ja, dat was een mooie doelpunt. Ja. Ja, uh, ik schoot gewoon met mijn rechtste voet. En uh, ja, als ik naar het uh, bal kijk, ging het in een uh, goede positie en uh, in het goede plaats. So, uh,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 We gaan naar de graafschap Heracles. Spectaculaire wedstrijd eindelijk in 2-3. 1-2 de ruststand, 1-0 El Hasnoui. 1-1 Armenteros, 1-2 Gaurier, 1-3 Everton. En 2-3 de leeuw uit een strafschop. En vlak voor tijd kregen Duarte direct rood en Looms. Na tweemaal geel van Heracles dus de rode kaart en de verwijdering. En moest ook trainer Peter Bos, eh, bijna traditie. trouwens zou ik zeggen, ook nog even naar de tribune. Bos, trainer Peter Bos dus, over wat er in zijn ogen gebeurde. Looms wordt weggestuurd. Hij krijgt zijn tweede gele kaart. Dus ik wil graag een verdediger inbrengen.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 Overigens vroegen iets minder rustig, mocht u het gezien hebben. We gaan natuurlijk ook, hoor en wederhoor, dat hoort bij de NOS... naar scheidsrechter Danny Makkely. Eh, meneer Makkely, wat gebeurde er nou volgens u?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 Ja, ja, inderdaad. We hadden hier ja, minimale punten of niet, we hadden punten kunnen pakken, dat wisten we. En ja, nu staan we met lege handen, dus ja, het is eigenlijk best wel een klote gevoel. Ook gisteravond was RKC tegen Utrecht bij de rust 0-0, na de rust 0-1 Schut en 0-2 Gernd.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 Ruud Brood. En vrijdag hadden we al nakt tegen Roda 0-3. Zojuist is geëindigd Den Haag tegen Feyenoord. In 1-2, 0-1 Schaken, 0-2 Fernandez en 1-2 Immers uit een penalty. Zo Over een paar minuutjes PSV, NEC en AZ. VVV op deze zender. En vanaf half vijf ook nog Ajax tegen Groningen. Krijgt u van mij de stand. Ajax heeft er 64 uit 30. Feyenoord staat nu tweede met 61 punten. Uit 31 wedstrijden Twente heeft er 60 uit 30. AZ 58, maar spelen dus tegen VVV. Jereveen heeft er 58 en PSV heeft er 60. 57. Maar die gaan ook dus allemaal spelen. Ado Den Haag blijft onderaan bij 32 punten hangen. Nu het 31 wedstrijden. NAC heeft precies 31 uit 31. Venlo, VVV, 25 punten uit 30 wedstrijden. Speelt dus tegen AZ. En al gespeeld de Graafschap met 19 punten. Het verschil blijft 1 puntje met nog 3 te gaan. Dus ook daar heel spannend. Want onderaan 18e Excelsior. 31 gespeeld, 18 punten. Radio 1. Het NOS-journaal. Inmiddels vijf minuten over half drie, de hoofdpunt met Mark Visser. De NS en ProRail hebben een gezamenlijke persconferentie gehouden. U kon hem hier net horen. Ze wilden ons niets kwijt over de oorzaak van het treinongeluk... van gisteravond in Amsterdam. NS-directeur Bert Meerstad die noemde de treinbotsing in ieder geval een nachtmerrie. Er rijden weer mondjesmaatreinen, maar er kan nog geen gebruik worden gemaakt... van het spoor waarop gisteren de twee treinen op elkaar botsten. PVV-leider Wilders was het eens met de miljardenbezuinigingen... maar kon het Catshuispakket niet door zijn fractie krijgen. Dat heeft VVD-fractieleider Blok gezegd in het tv-programma Buitenhof. Blok heeft de indruk dat Wilders in zijn fractie stevig onder druk is gezet... om het pakket te verwerpen. Op Twitter noemde Wilders de bewering van Blok grote onzin. Volgens Wilders is de PVV-fractie unaniem tegen de plannen. En in Frankrijk heeft vanochtend 28% van de kiezers hun stem uitgebracht. En dat is het opkomstpercentage van 12 uur. Iets lager dan de vorige keer, maar wel weer meer dan de vier keer daarvoor. De Fransen stemmen vandaag voor de eerste ronde in de presidentsverkiezingen. Zijn tien kandidaten, onder wie de favorieten Sarkozy en Hollande. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De twee wedstrijden die om half drie zijn begonnen zijn inmiddels ook gestart. AZ tegen VVV bijvoorbeeld en die houtkamp. 6 minuten gespeeld, 0-0 de stand. En uh, zoals je mag verwachten een aanvallend AZ en een verdedigend uh, VVV Venlo. Vierde staat AZ dus, twee punten achter Twente, drie achter Feyenoord. Maar ja, als deze gewonnen wordt, dan gaan ze er weer overheen. Maar dan moet er eerst gewonnen worden. Martens heeft de bal, speelt de bal even breed. En dan moet Berend een leuke actie in huis hebben. Heeft hij uh, misschien wel, maar heeft hem even thuis gelaten. Want hij komt er niet langs. VVV, 16e zes punten voor de graafschap. Uh, en 6 achter NAC. dus na competitie is uh, ze goed als zeker voor de ploeg uit Venlo. Dat nu probeert in de avond te gaan, maar dat lukt niet omdat de bal... Door uh, viergever op Esteban wordt gespeeld. Die speelt de bal hard naar voren. Een volgepakt stadion, zo'n 17.000 man. Alleen het uitvak is wat magertjes bezet. Vijftien maar liefst meegereisde supporters oh. uit Venlo zijn er. Ja, die zul je gaan horen vanmiddag. Het is 0-0 uh, en we hebben gespeeld 7 minuten bij AZ tegen VVV. Dan gaan we naar een andere half drie wedstrijd. PSV ontvangt NEC thuis. En PSV heeft helemaal maar één keus. Winnen, winnen, winnen, Frank Wielaert. Ja, nou dat zijn inderdaad de, de drie keuzes. Die kun je er ook van maken als je dat uiteindelijk wil die ze hebben. Ze moeten winnen om bij te blijven voor plek 2. En uh, ze hebben dan de pech, zou je kunnen zeggen, dat ze tegen NEC spelen. Want die hebben ook nog iets om voor te spelen, namelijk plek 8. En aan de andere kant hebben ze het geluk dat ze tegen NEC spelen. Want de Nijmegenaren zijn er nog nooit in geslaagd om te winnen in Eindhoven. Vier gelijke spelletjes hebben ze hier ooit weggesleept. Maar ja, het zou eventueel kunnen, want PSV geen Toivonen, geen Strootman, beide heren geschorst, geen Bauma, geblesseerd. Dus er zijn wat aanpassingen uh, nodig geweest om... Uh, het elftal op te stellen door uh, Cocu. Dat nou, is allemaal redelijk uh, logisch gegaan. Manolev is teruggekomen in het elftal achterin. Dat betekent dat Hutchinson op het middenveld is gaan spelen. De Rijk is centraal achterin gekomen natuurlijk. En uh, daardoor is Labiat op het middenveld gekomen. Lens is naar de zijkant gegaan. Maar Matafs in de punt van de aanval. Kortom, heel gek is het allemaal niet wat Cocu bedacht heeft. En uh, het uh, ziet er ook uit als een opstelling waar je wel wat mee kan richting die uh, tweede plaats. Nu Lens even overgestoken naar de linkerkant. Geeft een voorzet. Makkelijke vangbal voor uh, Babels. Publiek een beetje teleurgesteld over die openingsfase van PSV. Waarin ze wel proberen druk te zetten maar Babels nog niet echt angstig hebben gemaakt. Na 5,5 minuut nog 0-0 in Eindhoven. Nu tijd voor Indoor Brabant. We zijn herenmeester op de dressuur, maar hoe staat het met de springruiters? Ed van der Bent. Nou, daar zijn het de dames vooral in de dressuur. En hier is het, ja, zijn het toch meestal de heren. Waaronder ook de eerste vier van het klassement van de wereldbekerfinale tot nu toe. Dat zijn allemaal heren die op minder dan één springfout staan. En de Nederlanders, waar we er twee van hebben in deze wereldbekerfinale... die donderdag begonnen is, vrijdag een wedstrijd. En dan nu twee parcoursen vanmiddag in die finale. Dus een Harry Smolders met zijn 12-jarige Marie-Regina Z. Hij stond na twee onderdelen op de negende plaats en 14e Michael van der Vleuten met VDL Groep Verdi, een 10 hengst en het, Terwijl het buiten regent, pijpenstijlen regent, regent het hier ook fouten want dat is, is een extreem zwaar parcours van Louis Konings, maar we hebben twee foutloze ritten gezien. Niet van de beide Nederlanders, maar wel van Erik van, zan, ja, Michael van der Vleuten, de zoon van Erik, vandaar de verspreking met zijn VDL Groep Verdi. Fantastisch parcours, de jury heeft na de drie eerste volledige ritten de tijd overigens wat bijgesteld, wat het was het was echt te veel gevraagd de combinatie van hoog, breed, van voor naar achter. Maar we gaan eerst naar Frank Vielaert. 6,5 minuten onderweg. NEC op 1-0. Het is Navarone voor met zijn allereerste doelpunt in de Nederlandse profcompetitie. Een vrije trap die uh, wordt verwerkt in eerste instantie door Titon. Maar niet goed genoeg. Bal op het hoofd van voor. Die raakt de onderkant van de lat. en De bal stuit achter de lijn. Goed gezien door de assistent scheidsrechter. Overgenomen ook door scheidsrechter en Dat betekent in de openingsfase een enorme tegenwoordiging voor P.S.V. want ze staan achter in eigen huis tegen N.E.C. dankzij een doelpunt van Navarone voor 1-0. We gaan weer even terug. Ed, jij was midden in je verhaal. maar gaan ze scoren bij voetbal. Dat moet niet, hè? Dan geeft iemand hier proberen we ook te scoren. En het publiek eh, dat geniet mee. Niet met een koptelefoontje of het voetbal. Maar die geniet echt hier met volgepakt die 9.500 hier. Net als gisteren bij de finale van de dressuur. Maar die zien dus hele hoge en brede hindernissen. En niet zozeer van links naar rechts gemeten dat breed. Maar van voor naar achter. Dat zijn enorme afstanden waar die paarden zich dus ook moeten rekken. En eh, ook de combinatiesprongen, de afstanden. Ze zijn eerlijk gebouwd. Maar paarden moeten dan, dan weer iets inhouden. En dan weer iets meer strekken En dan is een foutje snel gemaakt. Maar een fantastisch resultaat is voorlopig voor Michael van der Vleuten. Terwijl onze tweede Nederlander, Harry Smolders, deed het eigenlijk ook helemaal niet slecht. Maakte één springfout. Hij was overigens nul donderdag. En dan had hij de vrijdag, had hij de twee. En nu dus in dat eerste deel had hij de vier. Ik denk dat hij zich plaatst bij voor de tweede ronde nog vanmiddag. Waarin dan de helft van het deelnemersveld van deze eerste zich zullen moeten kwalificeren. En nou, we gaan het zien. Het zal geen Nederlandse wereldberg winnaar worden, maar wellicht misschien nog een in de buurt van het podium. De Grand Prix Formule 1 van Bahrein, Hans Verlozenoord. Met aan de leiding wereldkampioen Sebastian Vettel. Hij heeft een voorsprong van 5 seconden. Dat is toch een verrassing op de duellerende Lotus Renault coureurs Romain Grosjean en Kimi Raikkonen, waarbij de Fin overigens voor de tweede keer op zachte banden is gereden. Dus een klein voordeel heeft. En uh, iedereen die de Formule 1 volgt, die weet ook dat ze zowel een keer op harde als op zachte banden moeten rijden tijdens je wedstrijd. Ze hebben allemaal één pitstop gemaakt. De coureurs Vettel dus aan de leiding voor Grosjean en Raikkonen. Daarachter Mark Webber, de teamgenoot van Vettel. En dan volgen uh, Jensen Button, Hamilton en Alonso op het circuit. Uh, niets te merken van de politieke situatie in Bahrein Wel onderweg naar het circuit, waar de verslaggevers natuurlijk wel het een en ander hebben gezien en ook sommigen zelfs uh, relletjes bij relletjes betrokken zijn geweest maar op de baan zelf vooralsnog geen tekenen uh, van een demonstrerende oppositie of wat dan ook. Er wordt gewoon gereest. Op dit moment in zitten ze in de 24 e ronde. Er kan nog wat veranderen straks na afloop want er is een klein incident geweest tussen Hamilton en Rosberg. De, Duitse die vorige week in China zijn eerste Grand Prix wist te winnen. Waarbij Hamilton buiten de baan raakte. Beide coureurs rijden nog wel duelleren om de achtste en de zevende plaats in de wedstrijd. Maar na afloop van deze race zullen de race stewards kijken uh, of er nog iemand gestraft moet worden. Dus kan er kan nog wel een verandering in de uitslag komen. Voorlopig wordt er nog volop gereest en is het wachten op de tweede pitstops van de Formule 1 coureurs. Wij we gaan weer eens even terug naar Eindhoven, Frank Wieland. Want je kwam er net zo even tussendoor PSV en EC 0-1. De keeper zag er ook niet helemaal goed uit, mogen we dat zeggen? Nou ja, hij had uh, wat moeite met het pareren van uh, de vrije trap, inderdaad. Hij uh, sloeg de bal weg, maar deed dat onvoldoende. Na Verona voor was uitermate alert. Zette zijn hoofd tegen de bal en iedereen dacht, nou die gaat tegen de lat. Niks aan de hand, maar die bal stuiterde net achter de doellijn. En daardoor staat PSV dus nu achter. En op dit moment krijgt PSV na 10 minuten uh, zelf de gelegenheid om een vrije trap te gaan nemen. Nadat nou, Mertens ondersteboven wordt gekegeld, dat levert Selezi een gele kaart op. En het is de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Want ook Nuitink kreeg voor aanmerkingen op de leiding al heel snel in de wedstrijd een gele kaart. Maar nu dus ook PSV met een serieuze kans uit een vrije trap om iets terug te doen. En weer terug te komen in deze wedstrijd. Daar waar het publiek uh, een beetje stil is. Behalve als Labiat aan de bal is. Dan zijn ze ineens heel erg luidruchtig aanwezig. Vooral met fluitconcerten. Want ze vinden het maar een zakkenvuller als hij naar uh, Sporting Lissabon vertrekt. Wat zeer waarschijnlijk gaat gebeuren. En dus zijn ze eigenlijk vooral bezig met negatieve zaken op de tribune. Kijken of Mertens daar verandering in kan brengen. Nee, hij schiet de bal over de goal van uh, Babels heen. Een klein beetje oe-geroep, maar het is vooral boe-geroep vanaf de tribune richting de nummer 20 van PSV. Uh, Zakaria Labiat, de man die uh, hier vooral uh, het geluid krijgt als hij aan de bal is. En nu de, de doeltrap voor Babels. NEC dus met een hele vroege voorsprong in het Philips stadion. Na 11 minuten 1-0 tegen PSV. We gaan even volleyballen. We zitten mutvol vanmiddag, de Tip. Dus uh, kom maar even tussendoor met de volleybalfinale bij de mannen. Ja, want het is een prachtige wedstrijd om naar te kijken. Een wedstrijd ook vol spanning en een wedstrijd waar een verrassing in de lucht hangt. Want Zwolle heeft de 2-1 voorsprong. En Zwolle staat in deze set ook weer ver voor met 21-14. Uh, Orion probeert een beetje terug te komen, maar ja, Zwolle die ploeg heeft vleugels gekregen. Met name Jelle Hilarius, die absolute ster is aan Zwolse kant vandaag. En die staat nu klaar om te serveren. Het is weer een harde service, moeilijke controle aan de kant van Orion. Maar die bal komt uiteindelijk terug, wordt afgeblokt en dan is hij buiten de lijnen. Ja, misschien dat Orion het toch nog kan met al die wissels die de coach Joel Banks heeft doorgevoerd. Maar voorlopig ligt het voordeel echt aan de kant van Zwolle. Het is 21-15 in de misschien wel beslissende vierde set. En later vanmiddag wordt dus de vrouwenfinale gespeeld tussen Sliedrecht en Weert. Dan over vrouwenvolleybal gesproken. Shane Stalens mist het Olympisch kwalificatieternooi in Turkije... dat op 1 mei begint. Ze is opnieuw geblesseerd aan haar knie. Komende week maakt de nieuwe bondscoach Guido Vermeulen... de definitieve selectie van 12 speelsters bekend. We gaan weer naar Luik, Barsternaken Luik. Ja, uh, die kopgroep die is inmiddels al opgevreten tegen je, of niet? Nee, dat valt nog wel mee, uh, Twan. Want uh, in peloton werd toch eventjes de benen stilgehouden. Het was eerst de ploeg van Katusha die daar het tempo maakte. Maar die dachten, ja, het moet allemaal niet te snel teruglopen. Toen de voorsprong nog een minuutje of uh, vijf was, toen lieten ze het weer oplopen naar acht minuten. Maar inmiddels is het alweer teruggebracht na vijf en een halve minuut. Opnieuw door het werk van Katusha, een mannen van radio check erbij. We zagen dan wat mannetjes van liquid gas op kop rijden... En Kijk nu recht in het gezicht van Robert Gezink Die aan de zijkant van het peloton zo'n beetje vooraan op zijn typische manier klein versnellingje draait. Dat koffiemolentje rijdt hij nu omhoog op de Wanne. Want dat is de eerste serieuze helling van vandaag. Vanaf nu gaat het heel hard achter elkaar door. We krijgen de Wanne, de Stockeu, de Oudlevé, de Roger, de Marquisa, de Monteu. Dan de Redoute, dan de Valkenrots, oftewel de Côte de La Roche-Faucon. En dan uiteindelijk de Côte Saint-Nicolas en Luik. Dat komt allemaal binnen de resterende zes. 90 kilometer. Tempo dus opgevoerd in het peloton. De zes koplopers Cataldo, Geske, Ista, Honig Habo en Bazzana. Ze mogen voorlopig nog eventjes voorop rijden, maar natuurlijk weten ze dat ze kansloos zijn. We zagen veel nervositeit aan kop van het peloton voordat ze de wannen op moesten draaien. Want iedereen wil natuurlijk wel in een goede positie zitten. Hier valt niet de slag, maar je kunt wel uiteindelijk op achterstand gezet worden. Vandaar dat je er altijd goed bij moet zitten. Robert Geesing doet dat in elk geval. We zien hem daar nog steeds vier mee vooraan rijden. In Maarten Tip, het volleybal dus zit er bijna op. 24-16 is het in de, ja ik zei het al, misschien wel beslissende vierde set. Want als Zwolle deze set pakt, heeft Zwolle de beker. De aanval nu voor Orion met Niels Komen keihard binnengeslagen. Ja Orion wil zich natuurlijk niet gewonnen geven. Het is de regerende landskampioen. En uh, ja, die ploeg wil graag de triple. Want aan het begin van het seizoen won die ploeg ook al de supercup. Maar goed, voorlopig zijn de beste papieren voor Zwolle. De ploeg die voor het laatst in 1999 de beker won... En natuurlijk ook wel weer eens een prijsje wil. 24-17 in het voordeel van Zwolle. En het matchpoint blijft natuurlijk gewoon staan. Nu de service aan de kant van Orion. Maar een aanval voor Zwolle met Hilarius die het verdiend heeft om af te maken. Maar dat gebeurt nog niet. Kamps aan de andere kant. Bal komt weer terug. En dan wordt hij uitgeslagen door Niels Komen. En is alles wat hier geel gekleurd is in de sporthal in Almere. Ineens in de benen met de handen omhoog. En staat Zwolle te juichen op het veld. Zwolle pakt hier heel verrassend de nationale beker. Orion was Huizenhoog favoriet. De ploeg won vorige week nog het landskampioenschap en zou hier wel even de beker gaan pakken. Maar dat gebeurt dus gewoon even niet. Zwolle pakt de nationale beker dankzij een mooie overwinning met 3-1 hier op Orion. Gaan wij weer eens even terug naar de wedstrijd AZ. VVV eerder vanmiddag won Feyenoord. De druk is dus opgevoerd op de Alkmaarse ploeg hè? en die houdt kamp. Zeker, want als je kijkt naar, het staat overigens 0-0 naar het uh, schema voor de komende weken voor AZ. Volgende week Feyenoord uit, de week daarna NEC uit. Dus moet er gewoon gewonnen worden van VVV. Nog uh, weinig kansen voor AZ gezien. Misschien dat Berens iets kan. Nee, hij komt niet langs de tegenstander, langs uh, Leibakabessi. Maar uh, herover de bal. En dan is uh, het nog altijd uh, een gevecht om de bal. En is het Leibakabessi in tweede instantie die de bal wel uh, krijgt. En ook nog een tikje tegen het hoofd. Maar de grootste kans was voor VVV Venlo... Want een uitstekende bal van Uchebo eh, kwam eh, voor het doel terecht. En Wildschut schoot de bal tegen. Eh, vrijstaand eh, voor keeper Esteban tegen Esteban aan. En de rebound kwam voor de voeten van Maguire. En die schoot de bal op de paal. En zo was het dus even schrikken. En eh, bijna juichen voor die 15 mensen die meegereisd zijn uit Venlo. Nu een vrije trap bij die 0-0 stand. Na 19 minuten spelen voor VVV Venlo. Dat in de counter het eh, altijd eh, heel aardig doet. Maar nu krijgt Wildschut de bal niet onder controle. En gaat de bal via Marcellus. Die ooit nog in de jeugd. De van VVV Venlo speelde terug naar Esteban. Esteban heeft de bal meegegeven aan Viergever. Viergeverbal breed naar Moizander die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Ajax. Speelt de bal naar, uh, nee, naar uh, uh, Holman. Holman raakt de bal kwijt en dan kan er gekouterd worden via Linzen. Linzen gaat lopen met de bal. Ziet aan de linkerkant uh, een Wildschut gaan. Maar Wildschut wordt goed afgedekt door... Uh, door Marcellus. En dan kan AZ weer in de aanval gaan. Maar AZ heeft een laag tempo, een te laag tempo. Nu gaat de bal wel naar voren richting uh, Berens. Die gaat een uh, sprintduel aan, maar de bal gaat over de zijlijn. En zo staat het ook na 19,5 minuten spelen. In Alkmaar voor 17.000 toeschouwers nog altijd 0-0 bij AZ VVV. In Eindhoven staat NEC uh, voor Frank Wielaert, zou je kunnen zeggen. Uh, hoe is het antwoord van PSV? Nou ja, je zou het niet kunnen zeggen. Het is simpelweg zo. 17 minuten onderweg. 1-0 voor de NEC. Het antwoord van PSV was direct naar die goal. Behoorlijk duidelijk. Onmiddellijk op jacht naar de gelijkmaker. Die leek er ook te komen toen Van Eijden zich lichtelijk verslikte in uh, Matafs. Een duel met Matafs. Eigenlijk de bal met Rusli ten dag. Nou, die pakt Babels wel op. Babels dacht dat lost Van Eijden wel op door die bal. Ergens heen te rossen als het maar niet richting de goal is. Beiden deden het niet. Matafs kwam er nog bijna mee weg. En de bal werd uiteindelijk van de doellijn gehaald door Nuit. En uh, dat was al een hele grote kans. Uit een hoekschop vervolgens nog een hele grote mogelijkheid voor uh, Wijnaldum. Die een volley losliet Hoog op de goal van uh, Babels. Maar Babels had een prima reflex in huis om de goal te voorkomen. Nu is het, uh, het offensief weer een beetje gaan liggen. Was er nog een uitbraakje van uh, Zeefuik van de NEC. Dat uh, de Nijmegenaren er tegenover konden stellen. En bal bezit voor uh, PSV. Op het middenveld met Manolev die aan de rechterkant geassisteerd wordt door Labiad. De fluitconcerten zijn voorzichtig gaan liggen nu in zijn richting. Nu die één keer bijna doorbrak was het, het publiek ineens aan het twijfelen. Zullen we voor hem juichen of toch maar fluiten? En inmiddels fluiten er nog twee man in het Philipsstadion als hij aan de bal is. Dus kunnen we dat ook weer gevoeglijk vergeten. Al die protesten tegen wat zijn toekomst gaat brengen. Hutchinson legt de bal breed naar, Mar naar Mertens aan de linkerkant. Tegenstander opzoeken maar niet voorbij. En dus Hutchinson maar weer inspelen. Die zoekt dan voor de goal Wijnaldum. Terugleggen het schot van afstand. Wie raakt dan de bal als laatste? Ik denk dat het een doeltrap is. En Wiedemeijer is dat met me eens. De ballenjongens zijn dat duidelijk niet met Wiedemeijer eens. Want er vliegen twee ballen richting de hoekvlag. En Babels vindt het allemaal prima. Hoe langer het duurt dat hij de bal heeft in zijn doelgebied, des te langer staat NEC. In ieder geval voor in het Philipsstadion na 19 minuten met 1-0. Hockey Duitsland, uit de vrouwenhoofdklasse. Amsterdam tegen Mop, 4-1. Pinocke, Rotterdam, 3-1. HDM, SRC, 1-1. HCKZ tegen Oranje-Zwart 1-3. Hurley tegen Kampong 1-3. En Den Bos laren 2-2. Laren, Den Bos, Amsterdam en SJC waren al zeker van de play-offs. HCKZ was al gedegradeerd. En het is spannend om die laatste promotiedegradatie. Want Rotterdam is daar al toe veroordeeld. Het gaat nog tussen Kampong en HDM de laatste competitieronde. In Kampong speelt beide mannen tegen Amsterdam. Gerard de Groot, vijf kandidaten, vier play plaatsen. Daar gaat het allemaal om. Ja, die beslissing is natuurlijk nog lang niet gevallen. Dus uh, ik zeg het nog even. Rotterdam, Pinochet, Amsterdam bovenaan. Met allemaal 38 punten. Dan komt Kampong. 37 punten op de vierde plek. En daaronder Bloemendaal met 36 punten. Allemaal dicht bij elkaar. En op papier heeft Kampong het lastigste programma. Het gaat goed met Kampong. Het gaat uitstekend met Kampong. Zou je goed doen, Tom, dat het hier goed gaat. Maar in deze wedstrijd tegen Amsterdam. Een directe concurrent om een van de vier plekken in die play-off plaats. Die eh, concurrent Amsterdam is al na drie minuten op voorsprong gekomen via Billy Bakker. Hij kreeg de bal eigenlijk onverwacht in de defensie van Kampong... waar veel fouten werden gemaakt. En de doelman van Kampong was uh, kansloos. Het is Amsterdam dat leidt na inmiddels uh, 6,5 en minuut spelen. En ik zei het al, het is erop of eronder, hoor, denk ik. Want Kampong moet na Amsterdam vandaag nog twee wedstrijden spelen. Volgende week tegen Pinocchi en dan het wel tegen Bloemendaal. En we waren het allemaal voor de wedstrijd met elkaar eens... dat Kampong op papier het lastigste, het moeilijkste programma heeft... om zich bij die laatste vier... Hier te voegen om mee te gaan doen om de landstitel. Wat dat betreft zijn ze dus slecht begonnen tegen Amsterdam. Het is 0-1 voor de bezoekers. Formule 1 in Bahrein Is de vettel -show daar, Hans van noord. Ja, absoluut. Hij heeft net ook de snelste ronde neergezet. En ja, het verrassende is toch dat Raikkonen, de Finn, die toch een sensationele comeback maakt dit jaar in de Formule 1... op de tweede plek rijdt voor zijn teamgenoot Romain Grosjean... voor het eerst een vaste starter in het wereldkampioenschap Formule 1. Daarachter Paul Di Resta, die moet nog een pitstop maken. Daarachter Mark Webber. En ja, waar zit dan Lewis Hamilton de koploper in het wereldkampioenschap? Die rijdt pas op de elfde plek, heeft beide Ferraris voor zich van Alonso en Massa... en kan daar heel moeilijk langskomen... Hamilton heeft twee keer de pech gehad dat hij uh, bij een pitstop... dat uh, de wielmoer niet goed aangedraaid kon worden... waardoor hij kostbare seconden verloor. En ja, het is zijn teamgroot Jensen Button uh, waarbij het allemaal wel goed ging. Die ligt op dit moment op de zesde plaats achter Mark Webber. Het is een hele spannende Grand Prix. Die is nog lang niet voorbij, nog 27 ronden te rijden. En het gaat zo'n 40 minuten duren op het circuit van Bahrein. AZ 00 0-0 en die kwestie van tijd. Ja, daar lijkt het wel op Tom, maar AZ heeft het toch wel lastig met VVV Venlo. Uh, een tegenvaller voor Gert-Jan Verbeek. En hij was heel erg boos. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Niklas Moijzander kreeg een gele kaart. Hij ving uh, zijn tegenstander uh, ja, niet eens echt op. Hij probeerde een beetje uit de weg te gaan. Toen, uh, wie was dat, Wildschut uh, langs probeerde te gaan. Maakte helemaal geen zware overtreding of iets dergelijks. Ving hem eigenlijk op. En kreeg meteen van Scheidstad de Nijhuis de gele kaart. En dat betekent dat hij volgende week in de wedstrijd tegen Feyenoord uitgeschorst uh, is. Moijzander. En dat is dus een tegenvaller. Nu heeft Forstemans de bal 0-0 de stand. Speelt de bal in de... De voeten van Holla. Holla weet zich goed vrij te spelen. Speelt de bal dan naar Uchebo. Die in de spit staat. Heeft de voorkeur gekregen boven Nouveau. Speelt wat vanaf de rechterkant. En doet dat regelmatig niet slecht. Uh, ik heb hem wel eens vaker zien spelen. Dan denk je van wat doet die jongen op een voetbalveld. Maar vandaag doet hij het heel redelijk. De bal gaat over de zijlijn via diezelfde Uchebo. En dan mag Paulsen gaan gooien voor AZ. AZ dus uh, weet je in de problemen al weken. Want heeft uh, al drie keer op rij niet weten te winnen. In de eredivisie. En zal dat vandaag zeker moeten doen met het zware programma nog voor de boeg. Als Marcellus de bal heeft in de diepte sprint uh, Berends weg. Maar Marcellus houdt in en speelt de bal even terug naar uh, Viergever. Viergever kijkt, maar alles staat in de dekking. Dus doet hij het, uh, het kort bij bij uh, Moisander. Moisander nu wel met de uh, lange bal. goede bal op Elthidoor. Eltidoor aan de linkerkant. Het is uh, heel winderig. Die bal uh, uh, maakt uh, rare capriolen, maar hij krijgt hem bij Holman. Holman gaat lopen. Speelt de bal in bij uh, Maher. Maher nog altijd in balbezit, maar raakt de bal dan uh, kwijt. En dan is het uh, uitkijken voor de maar Ucebo had een klein duwtje in de rug en een vrije trap mee. Nee, het wil nog niet lukken voor AZ. Ook niet na 26 minuten staat het nog altijd 0-0. Manchester United tegen Everton is inmiddels 3-1 geworden. Het werd 2-1 door Welbeck en 3-1 door Nani. En Fiorentina tegen Inter is inmiddels afgelopen in Italië. 0-0 geworden. Hoest met onze Wesley. Hij mocht pas 10 minuten na de rust invallen bij Internationale. Even een Santi voetbalregissante Collex uit de selectie van het eerste elftal bij NAC gezet. De club heeft hem om disciplinaire redenen tot het eind van het seizoen geschorst. Het is allemaal niet duidelijk wat er gebeurd is, maar het is een aanleiding van een incidentje... rond de wedstrijd tussen NAC en Roda afgelopen vrijdag. Eh, Roda won daar, zoals bekend, met 3-0. AZ tegen VVV staat nog altijd op 0-0 in Alkmaar. Klein half uurtje gespeeld daar. En PSV tegen NEC staat 0-1 door een doelpunt van voor. Eerder vanmiddag eindigde ADO Den Haag tegen Feyenoord in 1-2... 0-1 schaken, 0-2 Fernandez en 1-2 Immers. En later om half vijf begint nog Ajax tegen FC Groningen. We gaan er even uit voor het NOS Journaal van 3 uur. Daarna meer sport. Tot zo. NOS langs de lijn. Op één.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 Koop nu een Canon EOS 60D of een van de andere Canon actieproducten en win een VIP-prijs of tickets naar Euro 2012. Kom naar Fotoconijnenberg in Den Haag of Den Ham of kijk op fotokonijnenberg.nl. Wat een fraai 1-2'tje tussen Canon en Fotoconijnenberg. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!